10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Het opslaan van al onze reisgegevens om terrorisme tegen te gaan is buiten alle proporties, vindt het college Bescherming Persoonsgegevens. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst u het NOS-journaal. Hadi Doralt. Op de Filipijnen proberen veel mensen weg te komen uit het gebied dat zwaar werd getroffen door de orkaan Haiyan. Tegelijkertijd willen familieleden, hulpverleners en verslaggevers juist een plekje in een vliegtuig of boot richting het rampgebied. Volgens correspondent Michel Maas heerst er een enorme chaos op het vliegveld in de hoofdstad Manila. Vooral bij de ticketbureaus staat het stamvol. Mensen die moeten daar uren in de rij staan om in aanmerking te komen voor een van de weinige tickets in de richting van Cebu. Dat is het knooppunt daar in het zuiden in de buurt van het rampgebied. Dus het is het, daar is het, het gekkenhuis en de mensen die uh, uiteindelijk het ticket kunnen bemachtigen... die moeten ook nog eens uren wachten op hun vlucht. En ze moeten zo lang wachten omdat veel vliegvelden zijn verwoest. Dus kunnen maar heel beperkt militaire vliegtuigen landen. De orkaan Haiyan is inmiddels aangekomen in China. Daar zijn volgens de eerste berichten enkele doden gevallen. Bijna 40.000 Chinezen hadden voor de komst van de storm een goed heenkomen gezocht. Werknemers krijgen steeds minder vaak een dertiende maand... een leaseauto of OV-vergoeding. Meer dan de helft van de ondernemers heeft de afgelopen drie jaar... de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel versoberd of wil dat gaan doen, blijkt uit een enquête van TNS Nipo... in opdracht van het Financiële Dagblad. Dat gebeurt vooral vanwege de kosten... maar ook omdat de voorwaarden niet meer van deze tijd zouden zijn. Ondernemers besparen ook op mobiele telefoons, laptops en tablets... voor hun personeel. De VVD wil dat het Fonds Podiumkunsten niet langer subsidie geeft aan succesvolle artiesten als Caro Emerald, Laura Jansen en Wouter Hamel. Ze krijgen duizenden euro's voor optredens in het buitenland, terwijl ze volgens de VVD best hun eigen broek op kunnen houden. De partij stelt de kwestie vandaag aan de orde in de Tweede Kamer. De artiesten zeggen dat ze de ophef niet begrijpen omdat het veel geld kost om door te breken in het buitenland. De 30 Greenpeace-activisten die vastzitten in Rusland worden overgebracht van Moermansk naar Sint-Petersburg. Daar komen ze waarschijnlijk morgen aan. In Sint-Petersburg kunnen diplomaten gemakkelijker contact houden met de activisten, zegt correspondent David Jan Godfroy. Dat is een grotere stad, er zijn meer faciliteiten. Of het voor de gevangenen zelf veel uitmaakt, dat vraag ik me af. Want de, ja, de gevangenisfaciliteiten in, in Rusland, of ze nou in Moormansk zijn... of in Sint-Petersburg, die zijn niet erg comfortabel. Dus ik denk dat het voor die mensen zelf niet zo heel erg veel uitmaakt. De activisten onder wie twee Nederlanders zitten sinds september vast... na een protestactie bij een boorplatform. De stichting preferente aandelen BKPN heeft de beschermingsconstructie rond het bedrijf opgeheven. De tijdelijke muur was in augustus opgetrokken om een vijandige overname door het Mexicaanse bedrijf America Mobile te voorkomen. Met het uitgeven van tijdelijke preferente aandelen werd de zeggenschap van America Mobil in één klap gehalveerd. Nu de overname van de baan is, kan de muur weer worden weggehaald. Het weer is koud met flinke zonnige periode. In de loop van de middag meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog bij 9 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. Morgen blijft het lang grijs met van tijd tot tijd regen of motregen. Het is dan waterkoud tussen de 7 en 10 graden. Er nog steeds files op de weg, René Pacet. Ja, maar de ochtendspitsfiles zijn wel opgelost. Alleen op de A1 Amsterdam-Amersfoort... daar gaat het nog wat moeizaam bij Muiden, twee kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag, daar was een ongeluk. De weg is vrij, maar bij Delft-Zuid drie kilometer file. En een aanrijding vanochtend vroeg in de Velsen-Tunnel. En dat levert al een tijd vertraging op. Vanuit Velsen naar Beverwijk staat voor de tunnel drie kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dankjewel je René. Zometeen een keurmerk voor vrouwvriendelijke films in Zweden. Waarom?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 Het opslaan van reisgegevens van alle Nederlanders... in de strijd tegen terrorisme is zwaar overdreven... vindt het College Bescherming Persoonsgegevens... een keurmerk voor vrouwvriendelijke films in Zweden. Nederlanders hebben Indonesiërs met stroom gemarteld... tijdens de politionele acties. De Nederlander bedienden het apparaat, waarschijnlijk een veldtelefoon... waarmee de stroomstoten werden toegediend. En het ochtendumeur van Hans Beum, het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Minister Opstelter van Veiligheid en Justitie, dames en heren, wil de reisgegevens van alle Nederlanders opslaan in de strijd tegen terrorisme. Aanleiding daarvoor is het toenemende aantal jonge jihadisten dat naar Syrië afreist, afkomstig van dit land. Jacob Koonstam, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorzitter van het college Beschermingspersoonsgegevens. en zegt: Ik ben niet geïnteresseerd in uw vakanties. Ik wil alleen maar de boekingsgegevens zien. Ja, dat is inderdaad wat. De NSO, NSE, de, de de Amerikaanse spionagedienst ook zegt... dat ze niet geïnteresseerd zijn in van alles en nog... wat we wel alles willen opslaan. En het is, de, de, kijk, het is natuurlijk waar, het zonder enige twijfel... de, de, de ruimte moeite waard om na te denken... over de vraag hoe je die jihadisten voordat ze gaan misschien tegen kunt houden... en zeker als ze terugkomen op de een of andere manier... in hun nekveld kunt grijpen voordat ze hier allerlei onvroeg gaan uithalen. Ja, en daar zijn maar, die gegevens voor nodig, zegt de minister. Uh, ja, nou, dat weet ik niet helemaal, want dat komt nog op papier. Dus dat gaan we allemaal nog rustig bekijken en beoordelen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een beetje de vraag... of je voor een, een tientallen jihadisten uh, plotseling... alle reisgegevens van alle Nederlanders moet gaan opslaan. De vraag is of dat verhoudingsgewijs... Uh, logisch is, of wat niet andere methoden zijn zoals ze tot nu toe gebruikt zijn, overigens. Ja. Dus ik hoor Dick Schoof, de uh, coördinator terrorismebestrijding, zeggen dat doel daar waar ze steeds beter in zijn, is om mensen voordat ze naar Syrië afreizen in de, nek, in de Nekveld te grijpen. Ja. Uh, daar, daar heb je op zichzelf niet alle heen en terugvluchten van, van Nederlanders voor nodig. Bovendien zou het best eens kunnen zijn, dat weet ik niet, maar dat zouden we dan aan, aan, aan opstelt en anderen moeten vragen, dat de reisbewegingen vrij gericht zijn en dat je dus een beperkt aantal reisbewegingen kunt bekijken in plaats van dat je ook mijn reizen naar Parijs en, en, en, en Washington even aan dat u van mij wil aannemen ja. dat ik geen jihadist ben, dat die ook worden opgeslagen. Wat moet u dan in Parijs en Washington? Dat is een goede vraag. Daar ben ik voor mijn werk de hele tijd. <lacht> ik <vraag> het bij. <lacht> in Washington met name, omdat ik lid ben van een ad hoc groep die ontzettend zit te kijken naar de vraag of wat de NSE doet uh, rechtens ja. is en of het wijs is wat ze doen. Nou ja, goed, als u vaak in Washington komt, weten de Amerikanen in ieder geval dat u vaak komt, want die hebben die reisgegevens. Um, overigens, u noemde Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, die zei in de NSG van de afgelopen zaterdag ook. En nou citeer ik hem, om zicht te krijgen op terrorisme en georganiseerde misdaad... is het in mijn ogen een extra mogelijkheid die we nodig hebben om zicht te houden op deze groep. Ja, nou hij zegt de wet... De wetbescherming persoonsgegevens nodig zijn, is niet voldoende noodzakelijk. En dus moet je dan kijken of er ook andere methoden zijn. Het is hele discussie die nu naar aanleiding van Snowden plaatsvindt. Eh, daar, daar lijkt de NRC toch van uit te gaan. En dat lijkt zo te horen, Dix's ja. overstelling ook te zijn. Wie bewaart, die heeft dat. Maar ondertussen ga je dus alles. Opslaan is er straks geen enkele rem meer. Om van niet alleen reisbewegingen, maar al het andere financiële gegevens, etcetera, et cetera. Et cetera eh, op te slaan om ooit een speld te vinden in die hooiberg. En een van de dingen die wij natuurlijk wel heel vaak zien is dat als er een database is, er een onweerstaanbare lust is om die database voor totaal andere doelen ook te gaan gebruiken. Ja. En, en zo wordt langzaam maar zeker de bescherming persoonsgegevens en de privacy uitgehold als een steen waar alder een druppel op valt die uiteindelijk toch... Ja, niet plezierig is, en waar de wet ook van heeft gezegd. Proportionaliteit, subsidiariteit heet dat zo keurig, maar het even, even te, te onjuridisch geformuleerd. Is het wel effectief om het zo te doen? Zou het niet veel slimmer zijn om het gerichter te doen, kleinere aantal gegevens te verzamelen, in plaats van alle niets vermoedende en ook niets kwaads in de zin hebbende mensen die uit Nederland wegvliegen, plotseling in een database te zetten? Dus als ik u dan op de man vraag, bent u hier dan wel zo voor? Is het antwoord? Dat ik de stukken graag wil zien en de redenering waardoor Dick Schoof en Ivo Opstel te zeggen dat het nodig is. Ik zal er naar kijken vanuit de vraag, is het noodzakelijk? Want dat is de opdracht die de wetgever mij heeft gegeven ja. om langs die lijn naar stukken te kijken. Is het noodzakelijk? Daar, daar, daar, daar heb ik zo mijn vraagtekens bij, maar nog geen antwoord. Want ik heb... Ik heb het voorstel van... de minister is nu in de pers gekomen... maar het feitelijke voorstel is er nog niet. En ja. wij zijn gelukkig verplicht adviseur... dus de minister zal langs ons moeten. Wij zullen er dan heel goed naar kijken... Ja. en u snel berichten wat we ervan vinden. Nou ja, dat laat u tussen de regels door al wel blijken. Dat wij ingehuurd zijn om naar dit soort dingen... buitengewoon kritisch te kijken... en met name op basis van de wetstekst... Ja. is het noodzakelijk dat ja. te bekijken... Ja. Daar, daar mag u van maken wat u wilt en dat het kritisch is ook, maar dat hoort nou eenmaal bij mijn DNA als voorzitter van het College bescherming. Ik begrijp het. U had het net over de proportionaliteit. Uh, uh, dat is een van de voorwaarden waaronder je zoiets zou dan zou kunnen invoeren. Is het proportioneel of disproportioneel op voorhand? Nou, dat is. Op voorhand echt niet te zeggen. Kijk, daar moet dan de argumenten voor gegeven worden door de wetgever. En die heb ik tot nu toe gezien. En de subsidiariteit is allemaal lastig gekreed hoor, maar proportioneel is het verhoudingsgewijs logisch dat je dit doet. Hè? Ja. En, en ja. subsidiariteit wil zeggen, zou je het niet ook op een simpelere manier kunnen maar doen? Maar ik, ik begrijp het allemaal. En ik begrijp ook wel dat u uh, zich aan uw opdracht moet houden en dat u er, laten we zeggen, met wat juridische ogen naar kijkt. Maar als je nou gewoon even met boerenverstand kijkt. Als je al die reizigers, die alleen en al via Schiphol gaan elke dag. Als je al die gegevens moet opslaan... A, hoe verwerk je dat? Dat is vraag 1. Waar sla je het op? Kan dat allemaal? En inderdaad, uh, u zegt net zelf... Uh, de ervaring leert dat als iets ergens is opgeslagen... dat daar vroeg of laat... om andere redenen gebruik van gaat worden gemaakt. U, u, u bent als werknemer bij ons zeer welkom. Want dat zijn precies de vragen... en de opmerkingen en de aanmerkingen... die we zullen maken. Ja. Uh, maar dan uh, moet de minister uh, toch met een verdomd goed antwoord komen... Ja, nee, om die bezwaren weg te nemen? Zeker. En, dan, en dat zal dus blijken op het moment dat hij komt met de argumenten. Dan gaan we er definitief oordeel voor oordelen. En nu een gewaarschuwd mens en ook minister telt voor twee. Ja. Hij weet nu dat dit de vragen zijn waar we zodra het stuk binnen is heel snel naar gaan kijken. Ja. En er dan een definitief oordeel over zullen vellen, ja. Namelijk uh, wel of niet verhoudingsgewijs uh, te doen. Ja. Kijk, niemand betwist dat... Zowel de coördinator terrorisme als de wetgever en de minister van Binnenlandse Veiligheid en Justitie... dat die zoveel mogelijk moeten proberen om terroristen tegen te gaan. En een van ja. de problemen van het strijd tegen het terrorisme, schertsend gezegd, is dat het al zo weinig zijn. Waardoor je per saldo niet makkelijk een profiel kunt maken en heel gericht kunt zoeken... ...per voorkoming van allerlei ellende. Dat is, dat, dat is een feit, dat, moet je, dat moeten wij ook meewegen. Maar, maar goed, de minister krijgt inmiddels wel steun... ...en zelfs geld al van de Europese Commissie. Ja, dat zag ik, ja. Maar dat is een politieke kwestie... die met bescherming persoonsgegevens weinig te maken heeft. Dat is nou ja, behalve opties. als hij geld heeft en toestemming om het dan in gang te zetten. En dan staat ja, u langs ja. de zijlijn te roepen dat het allemaal niet mag. En dan? Nee, nee, toestemming krijgt hij pas van de wetgever. En voordat een wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt... naar de, wet, naar de, naar de Tweede Kamer toegezonden wordt en naar de Raad van State toegezonden wordt... komt het eerst bij ons langs en dan zullen wij, zoals u terecht vaststelt buitengewoon kritisch dan naar kijken... en ja. mogelijk ook een buitengewoon kritisch advies geven. Mogelijk zelfs met de mededeling niet indienen. Zo. Ja. Goed zo. Dus uh, dat is uh, waar u mee speelt in uw achterhoofd. Maar u moet eerst het plan zien. Uh, maar uw boodschap aan de minister is duidelijk kom in een heel goed verhaal voordat je een hooiberg creëert... om een speld in te zoeken. Klopt. Jacob Kostam, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Ik dank u zeer ondervraagt. 786 doden in Chandi. Vervolgens geliquideerd met een geweerschot. 1070 doden in Kaliprobo. Gewoon beneden de rivier in gedonderd. Nieuwe onthullingen over Nederlandse wandaden in Indonesië. Je kunt naar mij meenemen dus de veroorlogsmisdrijven spreken. Deze week in KRO. Goedemorgen Nederland. Nog nooit, dames en heren, is er veldonderzoek verricht... naar de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië. Sander Bartling vroeg zich af wat de Indonesiërs zich zelf nog kunnen herinneren... van die pollutionele acties. Samen met onderzoeker Max van der Werf reisde hij af naar Indonesië. Welkom in Indonesië. Ah, oh, oh, supra no airport. Er is iemand met een fluitje en die staat heel trots op. We moeten even een paar uh, SUV's voorbij laten komen en dan mogen we naar onze eigen auto. We zijn in Indonesië. Reisdoel, samen met Max van der Werf... getuigen zoeken van Nederlandse oorlogsmisdaden. Ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was met hoe het allemaal ging. Max heeft een Nederlandse moeder en een Nederlands-Indische vader. Als kind dan heb je toch een beetje dat Efteling-idee bij Indonesië. Het is iets mysterieus, het is iets spannends. Je vader komt daar vandaan. Max heeft zich vastgebeten in het verborgen verleden... van de Nederlanders in Indonesië. De politionele acties... En de oorlogsmisdaden die toen begaan zijn. Ik ben er zo rond mijn 45ste achter gekomen dat die hele Nederlandse visie-schrijving over Indonesië. dat er gewoon helemaal geen bal van klopt. Dat dat letterlijk een witwasoperatie is. En dat alle dingen die niet deugen. dat men die gewoon met de mantel der liefde. of met de mantel der duisterheid bedekt. We zijn in Sumbereggio. Uh, dit is een bijzondere plek. Hoe ben je hierop gestaan? Ik heb in het Nationaal Archief gezocht. Toen kwam ik op dit rapport, een veldrapport, een patrouillerapport van 30 november 1947. Dus een aantal maanden nadat de kampen in brand was gestoken. Dat was in augustus. En ik kwam het hier heel toevallig in een map tegen. Ik las het en er stond hier: 30 november 1947. Tussen 5 uur morgens en 9 uur morgens: Sumbereggio gezuiverd. Een aantal vluchtende personen, naar schatting ongeveer 40, neergelegd. Neergelegd? Neergelegd. Maar neerleggen is neerschieten, toch? Dat is neer, neerschieten, ja. Doodschieten. Dus Precies. dit vind je gewoon in het archief. Eh, is nergens over gepubliceerd. Dit is gewoon een standaard patrouillerapportje. wat is afgelegd in een map. en klaar. Heeft verder nooit meer iemand naar gekeken. En zo zijn er meer, denk je. Dit is een standaardprocedure: een, een, een dorp omsingelen. iedereen die wegrent neerschieten. Gewapend of ongewapend, daar kijken we achteraf wel naar. Dus we zijn op zoek naar mensen die getuigen waren van het neerleggen van om en bij de 40 man. Ja, ik hoop dat we in Soemberetje mensen kunnen vinden die in dat dorp aanwezig waren. Die misschien ook weggerend zijn, maar die niet neergelegd zijn. Oké, okay, laten we gaan. Ja. We stuiten al vrij snel op een incident waarbij vier Indonesische mannen op een brug zijn neergeschoten. Eén soldaat, drie burgers, zegt onze tolk. En de namen van de mensen die werden werden was Tamu, Sukocho, Paimo en... Kacher. Kacher. Oké. Wanneer? 1945. Maar het jaartal klopt niet. De locatie klopt niet en het aantal slachtoffers klopt niet. We zoeken verder en vinden al snel twee oude mannen. De mannen vertellen dat de Nederlanders een zekere Darwin doodschoten en een zekere Simon. Alleen omdat ze vluchten voor de Nederlandse patrouilles. Ja. Dat is dus weer een heel ander geval dan die 40 neergelegde personen. Dat heeft weer hier niks mee te maken. En dat, dat hebben we al vaker gemerkt de afgelopen dagen. Je gaat naar een specifiek geval op zoek. Dat vind je al dan niet wel of niet. Maar je komt wel iedere keer weer nieuwe dingen tegen waar je nog nooit van gehoord hebt. Op dezelfde manier vindt Max van der Werf meneer Jasman belangrijke bijvangst in een andere zaak. Ik vind het heel leuk dat hij nog leeft. Die man is minstens 95 jaar oud inmiddels. Misschien 96 Meneer Jasman was TKR-lid, de voorloper van het Indonesische leger. Hij werd opgepakt en 13 maanden vastgehouden door de Nederlanders. En het is een heel arm mannetje die in een heel klein, miserig huisje woont. En brillenglazen, zo dik als de champotten van uh, Flipje uit de Betuwe. Hij ja, wijst naar zijn, zijn vinger en wat is daarmee gebeurd? heb je er een denkbeeldige draad omheen en dan slingert hij met zijn andere hand. Wat Stroom. Ze hebben de stroom opgezet? Ah. Meneer Jasman werd door twee mensen tegelijk gemarteld... een Nederlander en een Indonesiër. De Nederlander bediende het apparaat, waarschijnlijk een veldtelefoon... waarmee de stroomstoten werden toegediend. De Indonesiër sloeg intussen met een lat. Jasman begrijpt niet waarom de Nederlanders de moeite namen om hem te martelen. Wat wilden ze van mij weten, zegt hij... Ze schreeuwden naar me dat ik moest bekennen dat ik in het verzetsleger diende en dat deed ik ook. Maar verder vroegen ze niets. Er waren nog ongeveer 35 andere gevangenen aanwezig. Tijdens de martelingen lieten de Nederlanders de deur open, zodat de anderen konden zien en horen wat mij overkwam. Na mij werd dan een van de anderen gehaald en gemarteld, weer met de deur open. The other 35 people that were tortured there were they also tortured with Wat we vandaag achter zijn gekomen is dat in zijn groep dat ze in een kamertje zaten met 35 mensen die allemaal gemarteld werden. Dus dat is een nieuw element wat ik nog niet wist, de, hoe structureel het gebeurde. Dus weer helaas toch helaas dat de Nederlandse troepen er toch weer slechter bij staan dan ik al dacht. Morgen gaan we verder daar in Indonesië, dan met een vergeten bloedbad aangericht door Nederlanders daar Toen in Indonesië. om 7 uur s ochtends het bombardement begon. Ene middags hield het schieten op. Toen waren er 786 dorpelingen dood. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom via de mail. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl Straks een keurmerk voor vrouwvriendelijke films. Uit Zweden. Eerst nu het of dat humeur hier is Hans Beum. Het zou zogenaamd weer wat beter gaan met de economie. Volgens bepaalde experts. Maar dat is niet wat ik beleef in Meemaak. Ik ontmoet vooral mensen die op de een of andere manier de dupe zijn... van geldkranen die dichtgedraaid worden. En geloof me, ik kom in veel verschillende werelden. De waarheid ligt dichter bij wat onze koning in zijn eerste troonrede zei. We moeten veranderen van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Dat is een gigacultuuromslag. Een mentaliteitsverandering van je welste voor iedereen. Met die ontwikkeling, of die nou uit vrije wil is of noodgedwongen... is niks mis... Je ziet burgers vuil rapen langs de weg en in het bos. Moeders van kinderen maken de schoollokalen schoon... wat het budget is slechts voldoende voor twee uur in de week voor de hele school. En in het verenigingsleven wordt meer en meer medewerking gevraagd van de leden... voor allerhande hand- en spandiensten. Participatie dus. Vele handen maken licht werk. Maar als je het nieuws volgt... krijg je niet alleen het gevoel dat de subsidiekraan te snel wordt dichtgedraaid. Het is ook zo. Het tempo van het dichtdraaien ligt te hoog en dat is niet goed. Neem nou gezonde ouderen. Die mogen niet meer in een verzorgingshuis wonen. De overheid verlaagde het budget voor ouderen in te huizen. Daarom zegt Margriet Hommes, bestuurder van Zorggroep Groningen, dat zij van zorgverzekeraar Mensis nog maar voor 100 personen geld krijgt, terwijl er 112 ouderen bij haar wonen. Margriet vertaalt dat met Eigenlijk zegt Mensis dat voor het einde van dit jaar twaalf mensen moeten zijn overleden. Het antwoord op de financiële crisis is bezuinigen. Maar het zijn zwangere veranderingen. Zowel het terugbrengen van subsidiegelden als het participeren als burger aan alles wat geld kost om een leuke maatschappij te hebben. Dat zijn moeizame ontwikkelingen. Die kosten tijd. Participatiemaatschappij? Oké. Okay. Bezuinigen? Oké. Okay. Maar, heren bestuurders, het tempo waarmee budgetten omlaag gaan baart zorgen. U maakt meer kapot dan ons lief is. Hans Beum. morgen de ochtendhumeur van Mart Spets. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna a us like I had last week. I must stay deepest.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 Nou, die blijft wel even hangen. Lou Bega was dat. We houden nog even vast aan de zomer. Mambo, nummer 5. Het is 4 minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Zweedse bioscopen, dames en heren, gaan bij wijze van Proef... een keurmerk uitdelen aan vrouwvriendelijke films. Weer een kijkwijzer-icoontje erbij dus. Abzacht, goedemorgen. Goedemorgen. Filmcriticus van het Algemeen Dagblad. Hoezo dat nou weer? Ja, ik, ik moet er eigenlijk een beetje om lachen. Het is natuurlijk grote onzin, hè? Um... Het is uh, afgeleid van een test uit Amerika van een uh, striptekenares, Alison Begdel. En zij bedoelde dat ironisch, maar de Zweden hebben het serieus opgepakt. En die gaan nu films beoordelen op uh, de vrouwvriendelijkheid. En hoe Alsof... doen ze dat? Waar moet zo'n film aan voldoen dan? Nou, om te beginnen moeten er minstens twee vrouwen in voorkomen. En ten <laughs> tweede moeten ze uh, samen in gesprek gaan. En die gesprekken mogen niet over mannen gaan. En uh, als je daar aan voldoet. Ik heb ook uh, heel hartelijk hierom gelachen. Maar het, het is echt bloedserieus. Welke vrouw wil nou een film zien waarbij twee vrouwen met elkaar in gesprek gaan en het gaat niet over mannen? Ja, dat vroeg ik me ook af. Nou ja, ze hebben een van de Harry Potter films, gek genoeg, uh, voldoet aan deze uh, criteria. Het is een kinderfilm. Uh, uh, ja, ja, en uh, ja, <laughs> ik weet niet of Sneeuwwitje en Doyne Roosje aan voldoen, maar uh, ja, het is natuurlijk een hele raar. Uh, Insteek bedacht door een eigenaresse van een, een uh, arthouse-bioscoop in Stockholm. En ja, ja het is echt uh, te gek voor woorden. Bijvoorbeeld uh, de Iron Lady, die film over Margaret Thatcher... Ja. die doet wel aan de normen. Maar ja, die, die sprak in haar kabinet volgens mij alleen met mannen. Dus ik begrijp het niet allemaal. Sterker nog, volgens sommigen was ze eigenlijk een man. Ja, ja, ze gedroeg zich als een man. Laten we het uh, ja. Maar dat is heel raar. En kijk ook voor de Zweden zelf. Uh, Ingmar Bergman, dat is de grootste filmregisseur uh, uit Zweden. Ja, ja. die maakte heel veel films over vrouwen. En dat gingen waren, waren vaak over heel moeizame verhoudingen met mannen. Dus ik vraag me af of uh, Ingmar Bergman wel vrouwvriendelijke films volgens deze test heeft gemaakt. Ja, en zijn de Zweden er zelf een beetje blij mee, voor zover je dat weet? Nou, ik heb een paar reacties gelezen en die vinden dit zwaar overtrokken. Het is een beetje doorgeslagen vrouwenemancipatie. Dus uh, ik uh, denk dat dit initiatief ook heel snel doodbloedt... en zeker niet uh, door andere landen uh, zal worden overgenomen. Dus uh, het is, uh, wordt geloof ik ook nog gesteund door het Zweedse Filminstituut. Daar zijn mensen daar ook boos over. Want uh, ja, uh, dit soort onzin moet je echt niet uh, subsidiëren natuurlijk. Nee, nou iets voor Nederland misschien? <laughs> nee, nee, nee, nee. Dan, kijk, dan kun je ook alle films van Alex van Wamedam uh, als vrouwenvriendelijk gaan bestempelen. En dat is natuurlijk ook uh, onzin. Een film moet gewoon beoordeeld worden op de kwaliteit. En ja, het reflecteert vaak de maatschappij. Ja, en vrouwen hè, nemen daar toch vaak een andere positie in dan mannen. Dus waarom zou je dit uh, ja, uit de context halen? Ja. Vraag me af of vrouwen hier nou ook werkelijk zo mee bezig zijn. Nee, ik denk zo dat ze heus wel naar de, bijvoorbeeld uh, eind dit jaar... naar de nieuwe film van Las von Trier gaan uit Denemarken. Die heet Nymphomaniac. En daar komen heel veel vrouwen voor die seks hebben met mannen. Kijk, en ze moeten ook niet te veel klagen. De gouden Palm dit jaar in Cannes werd gewonnen door uh, de film La Vida Del. En dat is een film die gaat over, over de vrouwenliefde. Drie uur lang. Dus uh, ze moeten niet te veel klagen. Absacht, filmcriticus van het Algemeen Dagblad. Ik dank je zeer. Oké. Okay. Precies half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Snel nu door naar uh, lijn 1. Ik weet eigenlijk niet met wie ik het genoeg heb. Jeroen of Naida? Met wie wil je het genoeg hebben, Sven? Met Naida. Naida. Heel goed, dat duurde lang Sven. We staan vandaag met de lijn 1 bus in Zwolle in het zonnetje. Maar vanaf vandaag mag hier in Zwolle de politie preventief fouilleren. In ieder geval in de wijk Holtenbroek. Ja, en de vraag die wij zo meteen stellen en gaan beantwoorden in lijn 1 is... helpt preventief fouilleren of is het weer het zoveelste voorbeeld van symboolpolitiek? U hoort het zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Is nu het NOS Journaal. Naast mij Dorot Megens. Het wordt steeds duidelijker hoe groot de verwoesting is... in het Filipijnse rampgebied na de orkaan Haiyan. Op schaarse videobeelden is te zien dat in de stad Tacloban... geen huis meer overeind staat en overal doden liggen. Volgens de Filipijnse regering hebben ruim 4 miljoen mensen hulp nodig. Dus behoefte aan drinkwater, voedsel, kleding en medicijnen. Veel mensen proberen weg te komen uit het rampgebied. De orkaan kost aan zeker 10.000 mensen het leven. Tegelijkertijd willen familieleden, hulpverleners en journalisten... naar het getroffen gebied. Volgens correspondent Michel Maas is het daarom op de luchthaven van Madilla... een grote chaos. De samenwerkende hulporganisaties zijn vanochtend bij elkaar gekomen... om te spreken over een nationale hulpactie voor de Filipijnen. En als het zover komt, dan wordt Giro 555... dat is inmiddels opengesteld uh, voor uh, giften voor de Filipijnen, hoor ik zojuist... Mocht er nog een tv-actie achteraan komen, dan houden we daarvan op de hoogte. Werknemers krijgen steeds minder vaak een dertiende maand... een leaseauto of een OV-vergoeding. Meer dan de helft van de ondernemers heeft de afgelopen drie jaar... de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel versoberd. Of wil dat gaan doen, blijkt uit de enquête van TNS Nipo... in opdracht van het Financiële Dagblad. Ondernemers besparen ook op mobiele telefoons, op laptops... en op tablets voor hun personeel. En dat zijn de hoofdpunten. Geen kilometers file meer, dus we gaan snel door naar lijn 1. Hier is Nijda.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 Ja, goedemorgen, vanaf vandaag mag de politie in Zwolle preventief mensen fouilleren in een deel van de wijk Holtenbroek. Dat betekent dat de politie zonder dat er een directe dreiging is mensen op straat mag controleren op bijvoorbeeld wapenbezit. De aanleiding voor deze maatregel is een reeks gewelddadige incidenten in de wijk. Met als dieptepunt een schietpartij op klaarlichte dag vlakbij een schoolplein vol kinderen. Maar de vraag is, helpt preventief fouilleren of is het weer het zoveelste voorbeeld van symboolpolitiek? In Zwolle hebben ze voornamelijk last van antillianen. Ja, waarom niet het beestje bij de naam? Noemen en alleen die groep fouilleren in plaats van iedereen. De vraag is: wat vindt u van preventief fouilleren? Slechte of goede ervaringen mee in uw eigen wijk, stad of buurt? Laat het me weten. Mail naar lijn1 at ntr.nl, twitteren kan lijn1. Maar natuurlijk kunt u ook weer live bellen met 0800 1121. Dit is Lijn 1. Ja, we zijn al begonnen. We hebben so niks gedaan. Michael aan. Welkom, welkom. Welkom. Het is wel gevaarlijk. Ik zeg welkom in ABS, waar het altijd gevaarlijk is. Ik zeg welkom in Ootembroek, ik zeg welkom in Ootembroek. Overal waar je gaat, zie je ABS te staan. Ik zeg welkom in Ootembroek, ik zeg welkom in Ootembroek. En welkom in Holtenbroek. U hoorde de HB-exers nou, bij mij in de bus hier in Holtenbroek in de lijn 1 bus. Een bus vol mannen. 1, 2, 3, 4, 5 tel er. En ze zien er alles behalve gevaarlijk uit. Goedemorgen heren. Ik begin met uh, meneer nummer 1. Dat is René van der Rijn, de opbouwwerker. René, jij als opbouwwerker hebt natuurlijk met heel veel mensen gesproken hier in Holtenbroek. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, eh, wat er aan de hand is, is dat de onveiligheidsgevoelens eh, in dit deel van de Zwolle eh, boven gemiddeld slecht zijn. Dat eh, mensen voelen zich onveilig op, eh, op straat, met name in de openbare ruimte. En dat wordt met name veroorzaakt door een aantal groepen dat, eh, die Holterbroek 3 als eh, thuisbasis hebben. Dat eh, eh, om elkaar te ontmoeten. Dat, eh, en van daaruit ook ja, activiteiten eh, ondernemen die eh, het daglicht niet, niet kunnen verdragen. Mooie zinnen, activiteiten ondernemen die het daglicht niet kunnen verdragen. Verdragen. Wat zijn die activiteiten? Ja, dat weet ik niet precies, want dat is met name ook aan de politie om dat te monitoren. Dat, uh, datgene wat ik van bewoners hoor, hè, dat uh, is dat ze uh, veel overlast veroorzaken op straat. Uh, met name in groepsgedrag, dat uh, vindt dat plaats. Uh, in parken, in, uh, in woonstraat. En wat en voor soorten overlast precies? Nou, daar hebben we met name over uh, geluidsoverlast. Uh, veel mensen met elkaar samen. Hè. Dat, uh, uh, uh, ook, uh, daar gaat angst van uit dat uh, uh, onbejegening dat uh, naar mensen toe. Mensen die uh, voorbij lopen, dat, uh, uh, die voelen ja, even, uh, ja, zich onveilig. Ja. Nou woon ik in het centrum van, uh, van Amsterdam, in de Haarlemmerstraat. Hele drukke straat, de hele dag, nacht door. Daar wordt ook wel eens raar gekeken. Er worden gekke dingen geroept, geroepen tegen mij. Er is altijd geluidsoverlast. Denk ik, ja, dat hoort toch ook een beetje bij wonen in een stad? Ja, dat zal misschien. Dat, uh, alleen Hottebroek 3 is een woonwijk. Dat, uh, waarin kinderen buiten spelen. Mm -hmm. uh, waarin mensen rustig hun, hun hondje uitlaten. Dat, uh, um, ja, en uh, uh, ik denk gezien de ernst van uh, datgene wat hier, uh, hier speelt... dat dat niet wenselijk is in, in een wijk ja. als dit. Dat, dat ja, leven toch wel uh, ja, beelden op die je niet zou moeten willen. En als je René van Rijn zegt, de ernst die hier heerst... een van de ernstige dingen die hier zijn gebeurd... is een schietpartij op klaarlichte dag. Vlak bij een schoolpleintje. Ja, dat klopt. Dat, uh... En dat waren ook jongens uit die probleemgroepen? Ik weet niet wie daar geschoten heeft of daarbij betrokken zijn geweest. Dat, uh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat um, uh, in de beleving van onveiligheid bij bewoners... dat enorm ernstig is geweest. Dat, uh, en dat kinderen um, daar uh, uh, uh, ja, behoorlijk van onder de indruk zijn geraakt. Ja. Een van de bewoners met wie jij veel hebt gesproken zit hier in de bus. Dat is Herman Terveer. Herman, kun je uitleggen wat, wat, wat voel je dan? Waar ben je bang voor? Nou, ik ben persoonlijk niet direct uh, bang. Maar ik weet wel de gevoelens hier van uh, de andere bewoners. En die zijn. Uh, het is toch een, een bepaald gevoel van intimidatie wat, wat, wat, uh, wat er beleefd wordt. Uh, mensen voelen zich gewoon niet fijn als ze daar uh, langs van die groepen jongeren moeten lopen. Het is uh, een algeheel on onheimelijk gevoel wat mensen hebben hier. Ja, maar als je er langs loopt, ik bedoel, zeggen die jongens wat? Doen ze wat? Of staan ze daar gewoon een beetje onveilig te wezen? Uh, nou, het uh, gaat een bepaalde dreiging eigenlijk vanuit. Gewoon een, een gevoel wat mensen da daarin hebben. Uh, mij persoonlijk, uh, ja, zeg eens ze niet zoveel. Ik ben wat, misschien wat groter en wat, nee, wat Ik wil net zeggen. Uh, Hoe is heb, het? Twee meter? Ja, bijna twee meter. Dat zie je. Maar ik ben uh, de gelukkige vader van vier dochters, uh, waarvan uh, twee uh, de puberleeftijd hebben. En ja, het gevoel wat zij hebben als zij er langsheen lopen, dat is toch, ja, er worden dingen geroepen. Uh, ik... Tegen die het, het, het is niet, niet fijn om daar te lopen. Niet fijn om uh, bepaalde plekken hier in de wijk te zijn. En de hele wijk op zich uh, is vrij groot. En er zijn eigenlijk drie, vier straten hier in de wijk... die het voor de rest van de wijk helemaal verstieren. En dat is gewoon heel erg jammer. Ja, en het zo erg verstieren voor de rest van de wijk... om maar jouw woorden te gebruiken... dat de burgemeester, jullie burgemeester Van Zolle... vorige week heeft besloten na, na een spoeddebat... dat vanaf vandaag de politie preventief mag fouilleren. Hoe... Komt, en dan vraag ik dan stel ik de vraag aan Frank Futselaar, raadslid SP hier in Zwolle. Hoe komt het dat de burgemeester tot toch zo'n heftig besluit? Nou, wat de burgemeester heeft gezegd is... er zijn een aantal toch wel incidenten geweest waar wapens bij betrokken zijn. En daarom vind ik dat er nu preventief gefouilleerd moet worden. Hij heeft overigens eerst dat besluit genomen. Toen hebben wij gezegd, dan willen wij eerst een spoeddebat erover. Want het is natuurlijk een, een vrij zwaar middel, uh, preventief ja. fouilleren. Uh, wij twijfelen of het gaat werken... omdat er relatief veel politieinzet voor nodig is. En wij hebben liever dat het wordt ingezet in een extra wijkagent op straat. Uh, andere middelen. Er gebeuren ook andere dingen in Rotterbroek 3. En dat is heel goed. Maar preventief fouilleren vinden wij een paardenmiddel... dat niet, hier niet helemaal past. Past. Een paardenmiddel dat hier niet past. Ben je het daarmee eens, vvd laatlid in Zolle Tom van Kampen? Ik denk dat preventief fouilleren hier de enige mogelijkheid is... om de uh, gevaarscijfers en de geweldscijfers naar beneden te krijgen. We staan hier aan het eind van de Laan en de Lubeckstraat. Uh, met uitzicht op een schooltje. Uh, hier hebben zich uh, recentelijk uh, zware vuur- of dan wel steekwapenincidenten voorgedaan. Um, en het gaat verder dan alleen uh, de burgemeester die zegt... nou, um, preventief fouilleren is een, is een, is een paardenmiddel. Pre preventief fouilleren is een paardenmiddel. Maar wat is gebleken is dat de reguliere opsporingsmethodes die de politie heeft niet werken. Uh, ondanks grote inzet van de politie zien we nog geen daling van de, van de, van de criminaliteitscijfers. Mm -hmm. Dan moet je kijken naar andere methoden. Dan moet je kijken naar rigoureuze maatregelen. En wij vinden dat preventief fouilleren hier dan ook echt op zijn plaats is. Ja. In het belang van de veiligheid op straat. Frank Futtler, SB. Ja, nou... Het er zijn veel meer problemen dan alleen zeg maar, hangjongeren in deze wijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar inbraakcijfers. We hebben hier huis aan huis onderzoek gedaan. Dus Toen viel ons op, er is veel ingebroken. In 2012 ten opzichte van het voorgaande jaar is het meer dan 200% gestegen. Het aantal inbraken. En dat soort dingen los je niet op met preventief preventiefouilleren. En daar is het nee. veel beter gewoon meer politie inzet Gericht in plaats van dat je af en toe zeg maar, iedereen op straat eh, lastig gaat vallen. Tom van Kamp? Ja, zeker preventiefouilleren. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat het inbraak preventief werkt. Maar ik vind 27 geweldig. Delicten met vuurwapens dan wel steekwapens. Een buurt, 50% in de buurt, voelt zich, voelt zich niet veilig. 30% mm -hmm. heeft de buurt achteruit zien gaan. En het is echt niet overal in Holtebroek zo. Holtebroek is echt een hele grote wijk... die de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Fantastische plekken. Maar dit, deze plek, we gunnen de bewoners op deze plek ook die veiligheid ja. en die kwaliteit. Maar wat maakt dat? Wat maakt dan dat juist deze plek zo gevaarlijk is? Hebben jullie daar... Nou. Ja, ik, ik wil er wel iets over zeggen. Um, er is eerder een ander deel van Holtebroek is uh, gerenoveerd. En een deel van de bewoners die daar niet meer konden wonen. Omdat uh, nou, er, er waren wat uh, duurdere huizen die zijn mm -hmm. elders naar de stad getrokken. En vooral deze regio. Ja. Want hier waren nog betaalbare woningen. Dus je hebt een beetje in deze wijk dat op een gegeven moment wel veel problemen zijn uh, geconcentreerd. En dat merk je uh, toch wel. Nou, ook als je bewoners spreekt die zeggen van ja vroeger uh, sinds die mensen uit Holtebroek 1 zijn gekomen. Uh, is het toch, uh, toch achteruit gegaan. Oké, okay. ik ga pras, pras, wil zo, zo meteen graag met jullie verder praten over want wie is dan precies die groep hoe ziet die eruit. Maar even nog door over dat uh, preventief fouilleren. Aan de telefoon hangt intussen Jan Dirk de Jong, onderzoeker die alles weet over preven, onder andere alles weet over preventief uh, fouilleren. Goedemorgen Jan Dirk de Jong. Goedemorgen. Even om maar meteen met de vraag uh, te beginnen. Preventief, uh, preventief fouilleren, helpt het of helpt het eigenlijk helemaal niet? Um, nou, ik zou zeggen dat het geen lange termijn oplossing is. Uh, het is uh, uh, natuurlijk een mogelijkheid om kort in de opsporing wat uh, te bereiken. Alleen uh, de lange termijn effecten ervan, uh, zeker niet als, als enige paardenmiddel, uh, um, uh, zijn niet wat je wil hebben. Yeah. Bovendien is de politie in, in het dalen van die criminaliteitscijfers, waar we het ook over hebben, niet de enige verantwoordelijke. He, daar moet een integrale aanpak komen, waarin de gemeente en OM en alle andere partners, ook zorg en hulpverlening en ook woningcoöperatie, en dergelijke, allemaal hun verantwoordelijkheid nemen. En als het alleen met de politie aankomt, mm -hmm. zeker met een beperkt middel als preventieve weer, gaat, het, gaat de oorlog niet gewonnen worden. Ja, hey, en als je zegt als iedereen de verantwoordelijkheid neemt, gezamenlijk, nou is het zo in Zwolle, en dat uh, Zwolle als stad, maar ook uh, de wijk waar we nu zitten, Holtenbroek. Uh, sinds 2003 krijgt ze wel al extra geld van de Rijksoverheid... om het zogenaamde Antillianenprobleem te tackelen. Uh -huh. En jij, jij bent vooral... Uh, jij, Jan Jong, jij houdt je vooral bezig met het Marokkanenprobleem, om het maar zo te zeggen. Maar je weet ook wel iets van het Antillianenprobleem. Ja, ik kom ook voorbij. Het zijn een cumulatief wat kleinere groepen in Nederland... maar hetzelfde hoekje van de samenleving, ja. Ja. En zijn er nog andere plekken in Nederland... waar ge, nou ja, uitgeprobeerd is of preventief fouilleren... op bepaalde groepen helpt of niet... Uh, nou, het heeft natuurlijk onderdeel uitgemaakt van de aanpak, ook wel hier in Amsterdam. Alleen, uh, volgens mij, de opbrengst uh, blijkt telkens uh, vrij beperkt te zijn in, in uh, wat je vangt. Ik bedoel, het is ook een lerend netwerk. Hè? De, ik ben minder bekend met de, de, de situatie in Zwolle, dus ik moet het wel bescheiden uitdrukken. Maar ja. in alle andere plekken, ook soortgelijk als Zwolle, zie je dat het toch vaak gaat meer om een netwerk dan om groepen. Dat er heel veel uh, communiceert met elkaar. Dus als er ergens een actie plaatsvindt, ik heb daar zelf ook wel eens bijgestaan... is de opbrengst veel beperkter dan wat men van tevoren hoopt. En het vervelende is ook vaak wat er daarna plaatsvindt... want dan is er misschien wel iets gevangen... maar dan gaat binnen dat netwerk uh, komen er ook weer represailles. Uh, mm -hmm. De actie zelf wordt ook geïnterpreteerd door de wat oudere heren... die vaak wat sturend zijn, ook in het criminele deel van dat netwerk... om de jongeren op te fokken van kijk hoe ze zijn... kijk hoe ze ons discrimineren, kijk wat ze doen. Je moeder is ook aangehouden, dat werk. Of je broer of je ja. neef, eerder waarschijnlijk dan je moeder, maar goed. Uh, dus dus ik, ik zie daar heel veel haken en ogen Daar waar we heel nauwkeurig naar moet kijken. En ik zou niet te veel vertrouwen op een grote opbrengst... en zeker niet op een langdurig effect. Ja, maar wat moet je dan wel doen? Behalve, jij zegt dan dat netwerk, maar even kijken. Want als we, ik ga het zo met de heer in de buste ook hebben... over de, de Antilliaanse jongeren die toch uh, het grootste probleem zijn in Zwolle. Wat zou je adviseren? Wat zou je dan specifiek met deze groep wel of niet kunnen? Maar er zijn een aantal algemene oorzaken die je gewoon moet aanpakken. Ik hoor wel over een concentratie van problemen in die wijk. Dat is iets wat je elders ook tegenkomt. je hebt gewoon algemene achterstandsproblematiek, versterkte migratie, die je moet aanpakken. Dat is een heel verhaal, dat ga ik u niet besparen, want het duurt te lang. Maar specifiek voor de Antillianen zijn er een aantal extra problemen... Hè, die te maken hebben met de gezinssituatie, zeker ook in de probleemgezinnen die je vaak tegenkomt. Ja. In oude gezinnen verstandelijke beperkingen die een bepaalde prevalentie hebben... Uh, ook uh, ja, specifiek voor Antillianen geldt wel, als je diep in die groep gaat kijken, dat daar bijzondere betekenissen worden gehecht aan uh, respect. En ook in termen van bezit en geweldpleging. Mm -hmm. Dus er is, hè, we spreken vaak over een straatcultuur, maar als je specifiek bij die Antillianen kijkt, heeft dat een bepaalde variatie. Waarin ook het aspect van geweld en ook vuurwapengeweld een bijzondere betekenis heeft in vergelijking met andere groepen. Nou, dat zijn dingen die kun je alleen van binnenuit aanpakken. Ja. Ik ben altijd een groot voorstander om daarbij gebruik te maken van de kracht uit de eigen gemeenschap. Niet omdat dat nu een populaire term is met de participatiesamenleving, maar omdat er vaak echt in die gemeenschappen mensen zijn, mannen en vrouwen die die kinderen en die jongeren echt weten te bereiken. Die kracht moet je opsporen en inzetten. Er zitten wat haken en ogen aan, maar als je dat niet doet, dan is het sowieso een achterhoede gevecht. Mm -hmm. En je moet uiteindelijk van binnenuit die gemeenschap uh, zien te veranderen. En jongeren zien te motiveren om anders in het leven te gaan staan. Want hoe zij daar naar kijken in hun eigen groepen. Ja. Dat wordt alleen maar aangewakkerd door dit soort acties. En de opbrengst is misschien beperkt. Even, even, hè, we hebben een paar wapens gevonden. En men voelt zich even veiliger. Want men heeft politie gezien. En dat geeft de burger het idee. Oh, ze zijn er nu even. Ja. Maar op lange termijn lossen we het probleem daar zeker niet mee op. Oké. Okay. Dankjewel voor je toelichting, Jan Dirk de Jong. Wij hebben geprobeerd om in de uitzending ook iemand te hebben van het, van het Antilliaanse netwerk, Om te kijken wat wordt er van binnenuit wordt gedaan. Helaas is dat niet gelukt. Maar ik ga wel even verder praten met René van Rijn, opbouwwerker. De officier van justitie, die zei in augustus dat er sprake is van een vete, een vete tussen, tussen Antilliaan uit Curaçao en Bonaire. Dat dat is wat er aan de hand is in Zwolle. Komt dat je bekend voor? Ja, dat klopt. Dat, die informatie heb ik ook van mijn collega's. En, ik denk dat, uh, en in zoverre vind ik het mooi en ondersteun ik ook heel graag... de woord van de heer de Jong, zoals net gesproken. Um, de politie zet een uh, Antilliaanse uh, agent in. Uh, ik zelf heb twee collega's uit de Antilliaanse cultuur. Een bezoekvrouw en een straathoekwerkster. Uh, dus preventief foyer maakt ook absoluut onderdeel uit... van een breder aanpak, hè? een samenhangend mm -hmm. aanpak uh, voor Holtebroek. En uh, wat we heel erg proberen is om met die werkers... dat uh, um, dus vanuit de eigen kracht van die gemeenschap, he, om die te, te activeren... Uh, en ook in te zetten op dit soort vraagstukken. Dat, um, uh, dat er ja. een fete gaande is, uh, dat weten we, dat klopt. Er zitten ook een aantal mensen voor vast. Dat, um, um, um, en dat die veten nog steeds, um, uh, zeg maar, uh, uh, ook in een in wijk als Holtebroek... Uh, dat um, uh, ja, zichtbaar is, dat merken we ook wel... doordat de twee groepen um, uh, van elkaar uh, afstaan. Ja, is dit dan, ik ga even naar een bewoner, Herman ten Vier. Zijn die Antillianen, zijn dat nou de jongens? We noemen ze gewoon maar bij naam. Zijn dat nou de jongens waar als jouw vier dochters langs lopen... een beetje bang voor zijn? Uh, ja, dat is toch wel de, hoofd, de hoofdmoot die, uh, die hier voor overlast zorgt. Uh, ja, daar zit altijd, altijd nog ook uh, drugsgebruik bij. Uh, de, er zit altijd nog wel een flinke lucht omheen. Uh, wat wat uh, daarmee heeft te maken. En uh, het is toch... ja. Toch eigenlijk wel uh, de hoofdmoot wat hier inderdaad voor overlast zorgt. Dus jullie hebben een Antilliano-probleem in Hottenbroek. Ze zeggen het. Ze zeggen het. <laughs> je dochters zeggen het ook. Ja, nou, uh, je merkt het. Je merkt het. Hé, hey, maar dan... Het gaat ook om een kleine ja. groep, hè? Dan zou ik inderdaad. denken... En dan kijk ik de twee heren van de, van, de, van de politiek aan. Raadslid SB en raadslid VVD. Dan denk ik, ja, in oplossingen... Dan kan je wel iedereen gaan preventief fouilleren. Maar je kunt ook zeggen... We gaan deze twee groepen... die voor die voor en het zijn twee families heb ik begrepen die voor overlast zorgen. Die gaan we gewoon, die zetten we de stad uit. Wie wil? Tom van Kampen, VVD-raadslid? Nou ja, ik weet niet of, of, of, daar, of we over die juridische middelen beschikken om dat, om dat te doen. Maar ik denk dat kun je dat, gaan uitzoeken. Ik denk dat we eerst eens... Nou, dat zou je kunnen uitzoeken. Ik denk echter dat het nu goed is dat we kijken of deze aanpak werkt. Wat, uh, wat, uh, uh, wat hier ook al wordt aangegeven... Het preventief fouilleren maakt deel uit van een breed palet aan maatregelen die we nemen. We richten een inloophuis in waarin bewoners uh, naar binnen kunnen komen... om hun zorg kenbaar te maken, veiligheidszorg kenbaar te maken, ja. contact met de politiek politie te hebben. We organiseren avonden voor inbraakpreventie. Ik ga je even onderbreken. Heel erg sympathiek. En zoals je eruit ziet, denk mm -hmm. ik, je bent ook een sympathieke vent, volgens mij. Dankjewel. Heel sympathiek. Dan lopen we daar naar binnen en dan zeg ik... nou, nou, nou, de dochters van, uh, van je buurman Herman lopen binnen... en die gaan daar vertellen dat het inloophuis. Nou, ik heb zo'n last van die jongens. Iedere keer als ik daar langs loop, dan roepen ze hoer tegen me... of lekker wijf en dan zit ik niet op te wachten... En leuk, maar daarmee los je toch niks op. Nee, en dat dan heb ook... ik me hart gelucht. Ja, en dan? Ja, nou, dat is ook de reden dat we een, een, een forse, rigoureuze maatregel nemen met preventief fouilleren. En ik zou daar eerst willen kijken of we daarin, uh, of we daarin resultaat boeken. Ja, of we resultaat boeken in dat preventief fouilleren. Aan de telefoon hangt strafrechtadvocaat Mark Westendorp. En volgens mij zegt hij, preventief fouilleren, het helpt helemaal niet. Goedemorgen, meneer Westendorp. Ja, goedemorgen, Mark Wissendorp. Ja, dat uh, het lijkt me niet zo'n uh, goed idee en het is ook niet nodig. We hebben al uh, uit eerdere acties is gebleken dat het niet heel verschrikkelijk veel oplevert. Dan kun je ook wel een gewone inleveractie uh, organiseren. Wat af en toe ook wel eens gedaan. En uh, ja, wat u zei in de in de uitzending zou eens niet meteen die uh, Antillianen kunnen gaan aanpakken. Ik voorspel u, dat zal in de praktijk gebeuren. Want uh, ik ben zelf 41, ik ben nog nooit gecontroleerd op een ID-bewijs. Cliënten van mij die 20 zijn, is het wel 20 keer gebeurd, puur en alleen omdat ze een uh, getinte huidskleur hebben. Zo gaat het gewoon ja. en uit een recent rapport van Amnesty International, die daar een proefje mee deed, is ook gewoon gebleken dat dat werkt in de politie. Ja. ja, nou ja goed, ze zal het niet met zoveel woorden toegeven, maar zo zal het gewoon gaan. Dus uh, ik vind eerlijk gezegd uh, niet zo nodig. En als je gewoon laat zien dat je als politie er bent... en dat als mensen uh, vastbare feiten willen plegen... dat de pakkans uh, hoog is omdat de politie aanwezig is... dan bereik je denk ik genoeg. Heel mooi, goed gezegd. Dank u wel. Mark Westendorp, strafrechtadvocaat. Inderdaad, het is wat Mark Westendorp zegt. We zien het al. Het is aan het nieuws geweest. Amnesty International kwam met een rapport. Ja, we vinden het erg om te horen. Maar ook de politie maakt zich schuldig aan discriminatie. We hebben net het hele probleem wow. gehad in de schulderswijk in Den Haag. Politie die allerlei mensen aanhoudt vanwege hun huidskleur. En VVD-raadslid Tom van Kampen kijkt mij aan met een grote glimlach en schudt nee. Ik vind dat erg voorbarig. Preventief fouilleren is... Um... Is uh, onderhevig aan, uh, aan, aan, aan strenge richtlijnen. Richtlijnen die ook de politie kent. Met toezicht van de officier van justitie. Uh, inderdaad, we hebben een probleem. Een, een Antillianen probleem. Uh, daar hebben we een uh, beleid op in Zwolle. Uh, uh, en ik zie MC International als een zeer belangrijk instituut, maar niet op het gebied van het onderzoeken van de veiligheidsmaatregelen die de politie onderneemt. Ik denk uh, dat we daarvoor uh, echt moeten kijken naar de behoeften die de veiligheidsdriehoek, burgemeester, officier van justitie en politie hebben. Ja. En die vragen. Uh, toestemming, dat hoeft niet eens. De burgemeester kan zelf daartoe besluiten. In principe is er geen raadsbesluit voor nodig. Die vragen om, een, uh, om, een, om deze preventieve maatregel. En uh, nou, daar moeten we voor gaan. Frank Futselaar, raadslid SP. Nou ja, er is wel tijdens dat raadsdebat gevraagd. Welke criteria gaan we nou inzetten om op mensen op te uh, selecteren? En daar is eigenlijk geen antwoord op gekomen. Dat zal per uh, actie zal dat uh, misschien verschillen. Of dat gaan we in ieder geval daar gaan ze het erover hebben. Maar is het inderdaad specifiek gericht op Antillianen? Uh, richt je specifiek op jonge mannen? Richt je op uh, mensen die ...onthangen in een auto. Weet je, dat zijn allemaal verschillende stappen... ...die je zou kunnen nemen. Ja. En wij weten niet... Uh, ...wat het plan is en of er überhaupt... Uh, ...een plan is. Dus we hebben nu wel mooi aangekondigd... ...dat we gaan preventief fouilleren. Maar hoe... Ja, dat is en jullie willen als SP willen jullie dat de burgemeester met zo'n criteria komt? Nou ja, we willen graag wel weten wat het plan is. Bedoel, wij wilden eigenlijk geen preventief fouilleren überhaupt. Want ja. wij ook denken dat uh, het kost te veel inzet kost. Ongeveer 500 uur om een vuurwapen te vinden is wat je hoort uit, uh, uit de Randstad. Waar dan toch de problemen misschien nog wel erger zijn dan hier. Uh, maar als je het doet, zeg dan tenminste, geef ons tenminste aan waar je op gaat selecteren. Maar ja. dat is nu nog onduidelijk. Frank Futselaar. Oh, nee, sorry, Tom van Kampen, VVD. Heb jij erover nagedacht? Ik vind het een goede inderdaad. Wat zeg je tegen een politieagent? Wanneer nou ja. en wie mag die preventief fouilleren? Kijk, het preventief fouilleren, de maatregel is natuurlijk... Uh, het instellen van het Openbaar Ministerie... voor een periode van 12 uur lang krijgt de politie de bevoegdheid... om binnen een uh, vastgekaderd gebied... Uh, Per ja. straat tot op de straat is dat, uh, is dat aangewezen. Ja, dus dat zijn die paar straten hier in Holtebroek. Ja. waarvan we weten dat de dochters van Herman Terveer. zijn schitterende vier dochters hebben last van de Antilliaanse jongens die daar hangen. En als die dan op straat rondlopen. en uh, de politie besluit tot preventief fouilleren. dan zullen zij preventief gefouilleerd worden. Ja, ik zie de krantenkoppen al vormen. Antillianen worden gediscrimineerd in Zwolle. Iedere Antillia Antilliaan wordt onterecht aangehouden door de politie. Nou, volgens mij leven we in een rechtsstaat. en iedereen die zich daarin onheus bejegend voelt. dan hebben we ook zojuist gehoord dat we strafrechtadvocaten... Hebben en uh, die zullen daarin een gang naar de rechter kunnen maken. En dan zal de rechter bepalen of er daadwerkelijk is gediscrimineerd. René van Rijn, opbouwwerker. Werk jij zelf ook met die Antilliaanse jongeren? Ja, um, niet zozeer met de, uh, jongeren als wel met hun ouders. Ja. Dat, um, en uh, wat volgens mij, zeg maar even, even uh, terug op, op wat er net gezegd is... Um, afgelopen zomer heb ik uh, samen met bewoners een buurtveiligheidsgen gemaakt... Dat, uh, en een aantal werkers. En wat daarin blijkt, is dat het niet alleen de Antillianen zijn... maar de bewoners met name uh, verschillende loesje-figuren in de wijk ervaren. Dat, uh, dus ik, um, wat zijn dat, uh, loesje-figuren? Ja, loesje-figuren uh, die, die ja, uh, onveilige gevoelens bij mensen... Uh, uh, bij bewoners he, dat uh, brengen. Uh, uh, ja, omdat ze ja, gedrag vertonen... He, wat, wat ze niet helemaal kunnen, pla kunnen plaatsen. Zeg maar. En dat vinden met name in, in de avond en nachtelijke uren vinden dat plaats. Dat, uh, nou, en uh, Wat je dus ziet is dat preventief fouilleren... volgens mij dus zeker niet alleen op de Antillianen gericht is... maar met name vanuit die beurde um, ook um, zeg maar andere groepen dat uh, uh, um, ja, daarop gericht is. Ja, nou zijn er mensen die uh, meteen zullen roepen... die luisteren en zeggen waarom niet die lastpakken gewoon terug... Naar eigen land. Dat is niet altijd mogelijk. Ja. Dat is niet altijd mogelijk, zegt. Uh, Noem je even de Herman ter veer. Oké. Okay. Het is inderdaad uh, helaas niet altijd mogelijk, maar goed. Uh... Helaas. <laughs> maar soms hela zou je inderdaad soms wel even die gevoelens dus op kunnen komen. Maar uh, ja, het, het probleem is gewoon hier te, ge te geconcentreerd in twee, drie straten en dat is heel erg jammer. Ja, ik ga even naar een mailtje van Peter. Alles wat de handel en wandel van rondhangende lieden verstoort... komt ten goede aan het gevoel van veiligheid van omwonenden. Het beeld dat samenscholing oproept, nodigt niet je prettig te voelen. Zwaar middel of niet, van wie is de straat het park? In ieder geval niet van wat er zoal rondhangt. En Tjark Reininga, die twittert... Ik vrees dat het zelfs niet helpt voor de veiligheid op straat symboolpolitiek. Die juist leidt tot... Meer onrust op straat. Die onrust kan ik me wel voorstellen. Want we staan hier voor het schooltje. Waar inderdaad ook al een keer geschoten is. Stel je voor dat hier straks weer kinderen spelen. En aan de overkant ineens politie allerlei jongens aanhoudt om preventief te fouilleren. Wil ik eigenlijk ook niet zien. Nou, ik denk dat je zeker als kind tevredener en blijer bent met een, een overmacht aan politieagenten op straat dan een overmacht aan loesje figuren op de hoek van de straat. Dus daar kan ik me niet <laughs> helemaal in vinden. Goed, um, nog even terug naar, ja, naar Frank Futselaar, raadslid SP. Hoe hard gaan jullie nu eisen dat er een lijst komt waarin staat dan en dan mag je fouilleren? Of zeg je, we leggen ons erbij neer dat het nu. Zonder die lijst gewoon gaat gebeuren. Nou, de SP legt zich zelden zomaar ergens bij neer. <lacht> uh, maar uh, nou wij zullen zien. Kijk, er zal op een gegeven moment waarschijnlijk. Uh, zal er een actie worden ingezet. En dan zullen wij vragen, wat heeft het nou opgeleverd uh, uiteindelijk? Welke criteria zijn er gebruikt? We hebben ook in het debat gezegd van, wanneer vinden we nou dat het heeft gewerkt? Preventief foyer. Dat is ook een goede vraag. Is het als je veel wapens hebt gevonden? Want dan is er kennelijk een probleem. Of is het als het weinig wapens zijn gevonden? Want dan los je kennelijk de probleem met wapens op. En ik heb allebei de argumenten al gehoord in andere steden. Dus ja, wij moeten wel wat duidelijkheid hebben of dit middel werkt. Want het we gaan het een jaar doen. En dat vind ik een lange periode voor zo'n zwaar middel. Ja. ja. Laatste woord voor vvd raadslid Tom van mij is het heel van duidelijk Kampers. dat we kunnen zien wanneer het heeft, heeft gewerkt. En dat is wanneer we zien dat de geweldcijfers met vuur- en steekwapenincidenten naar beneden zijn gedaald. En de veiligheid op straat is teruggekeerd. Hopen dat dat snel gebeurt. Ik sluit af met een mailtje van Jeroen. Die zegt, naast de werkelijkheid is er altijd de realiteit. Hij zegt, ik ben niet thuis in Holterbroek, maar wel in stigmatisering. Er zal heus wel iets loos zijn in die wijk. Maar uitvergroting doet ook zijn kwaad, zoals elders. Dat wordt vast een prachtig, prachtwijk ooit. Net als Hilswollen, een parel voor Overijssel. Ja. Dank jullie wel, heren. Fijne dag. Morgen zijn we weer met Lijn 1, ergens vanuit het land. Dit besluit houdt in dat de verlofaanvraag van Volker van der G. opnieuw is geweigerd. Dit geval gaat aan proefverlof, want die vervaarlijke vrijstelling... die staat naar mijn idee buiten kijf, daar kan niemand verder meer aan tornen. Nou, op enig moment komt hij toch vrij, dus je zult er toch goed over na moeten denken... wat er gebeurt als hij vrijkomt. En ik denk dat het goed is om dat nu ook al te doen. Criminaliteit, justitie en de rechterlijke macht. Iedere maandag van 4 tot half vijf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 Een programma met een levensbeschouwelijke blik op de samenleving van nu. Met prangende vragen en verrassende gasten. Kijk naar Schepper en Co. aan tafel. Rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy.